De Keniaanse overheid zegt dat de gijzelingsactie in het winkelcentrum in Nairobi zo goed als over is. Het leger claimt dat het alle verdiepingen van het gebouw onder controle heeft... maar nog bezig is alle ruimte uit te kammen. Op Curaçao is opnieuw een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid... bij de moord op politicus Helmin Wiels. Het is een man van 36.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 Een uh, hele goede nacht en welkom bij Dit is de Nacht van 24 september 2013. Ik zei het net al even bij, uh, bij Mieke, ik ben voor het eerst in maanden weer eens terug in de nacht. En ik moet zeggen dat voelt heerlijk. Eindelijk weer een beetje ruimte voor gesprek en voor u als luisteraar. Dus ik kan u vertellen, ik heb er zin in. En we gaan een hoop doen uh, vannacht, vanaf uh, drie uur, dat is dus over een uur, gaan we praten over de katholieke kerk. Over de paus en kerkverlating. Naar aanleiding van de uh, samenvatting van het interview met paus Franciscus in het dagblad Trouw. En als u bijvoorbeeld de katholieke kerk heeft verlaten... maar die wel weer aantrekkelijk vindt door die sympathieke paus... of u bent uit de kerk gestapt en u wilt helemaal niet terug... dan kunt u er later over bellen en dan kunnen we erover praten met elkaar. We hebben ook live muziek vannacht. Die komt van Mickey Zomerdijk, een hele jonge vrouwelijke singer-songwriter. Dat allemaal straks, maar eerst het allereerste onderwerp voor dit uur... en dat is onderhandelen. Alexander Pechtold dacht dat hij weer zou gaan onderhandelen met het kabinet... Maar nee dus. Maar goed, aan de andere kant zeggen ze in coalitiekringen van... ja, natuurlijk als wij dat debat aangaan met de Eerste Kamer... dan hebben wij iets op zak. En wat het dan is, dat willen ze dan niet vertellen. Want ze snappen ook wel dat als ze met lege handen de Eerste Kamer ingaan... dat het voorstel vrijwel kansloos is. En zo staan oppositie en coalitie dus lijnrecht tegenover elkaar. Maar de coalitie heeft oppositiepartijen zoals D66 wel nodig... voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, flink onderhandelen wordt er dus in de Nederlandse politiek. Morgen beginnen de algemene beschouwingen... en dus ook het grote onderhandelingsspel. Wie wil de coalitie steun en in ruil waarvoor? He, want in de Eerste Kamer heeft de VVD en de PvdA... niet genoeg zetels om besluiten door te voeren. Dus ze hebben steun nodig van of het CDA of de SP of de PVV. want dat zijn de partijen waarmee ze samen een meerderheid kunnen vormen... in die Eerste Kamer. Nou, het CDA heeft bekendgemaakt dat ze sommige plannen van het kabinet... Rutte II best wel willen steunen, maar er staat dan wel wat tegenover... Hoe kun je dat het beste uit onderhandelen en doet Sybrand Buma dat op een goede manier? En hoe zit dat eigenlijk bij u thuis of onderweg? Kunt u zelf een beetje onderhandelen? Doet u dat vaak? En waarover dan? He, gaat het over het salaris met uw baas? Heeft, zit u ook aan een nullijn vast? Of onderhandelt u gewoon over dingen als de prijs van de wasmachine of de auto of een leuke vakantie? Laat ons uh, uw ervaringen weten en bel in op uh, 0800-1121... 0800 1121. helemaal gratis, ook dat nog. Mailen kan ook, dat kan naar nacht.eo.nl. En als u nog op Twitter zit zo op dit laatste uur... dan kunt u meepraten via de hashtag Dit is de Nacht. We gaan eerst luisteren naar muziek van The Eiley Brothers. This Old Heart of Mine van The Eilid Brothers. Om even lekker in de sferen van de nacht te komen. Nou, Ik kan me best voorstellen als u luistert dat u denkt... nou, dat is wel een vrij harde overgang van palliatieve zorg naar eh, onderhandelen. Dat is ook een beetje zo. Maar ik eh, vraag u toch om, eh, om te bellen als u een mooi verhaal erover heeft. Ik kan bijvoorbeeld eh, zelf... heb ik onlangs een huis gekocht en dan moest je ook nog best wel overal onderhandelen. En Dan moet je gaan denken, hoeveel is het waard? Wat zet ik in? Bied ik, bied ik, hoeveel bied ik onder? Hoe staat de huizenmarkt ervoor? Allemaal dingen om rekening mee te houden. Uh, rekening mee te houden, maar ook gewoon als je ja, een nieuwe auto koopt... via Marktplaats of bij de dealer. U heeft vast ook wel dat soort verhalen waar u ook over onderhandeld heeft... de laatste tijd. Laat het ons even weten op 0800 1121 0800 1121 of via een mailtje naar nacht.eo.nl. Dat, uh, dat horen we graag van nu. Straks hebben we ook nog zelfs een, een, een expert op het gebied van onderhandelen. Dat is uh, Brigitte van Weijen. Zij staat allerlei mensen bij en ze is ook een mediator. Dus ze is goed... Ook om bijvoorbeeld conflicten die er ontstaan bij onderhandelingen... om die weer een beetje te sussen en uit te praten. Uh, zij gaat ons straks daar van alles over vertellen. Dan kunt u ook vragen stellen aan haar. Maar het zou natuurlijk leuk zijn als u misschien een case heeft... een, een, een situatie uit uw eigen leven om haar voor te leggen... waarmee zij misschien wel kan helpen. Uh, de, de, de aanleiding om hierover te praten dat is natuurlijk de, de insteek van het CDA om weer mee te doen met de, met de regering, althans in de Eerste Kamer om wetsvoorstellen er doorheen te krijgen wie steunt die coalitie van VVD en PvdA en helpt ze aan een meerderheid en uh, in rel voor wat doen ze dat dan graag uw belletjes en mailtjes want ik uh, kan maar één ding zeggen, met u moeten we doen vannacht, overdag doe ik wel eens dit is de dag, nou dan zijn er zes gasten aan tafel zou je soms willen dat er iemand belt maar nu zit er niemand aan tafel, dus u moet bellen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 from sinking in my own hazy way of thinking though I know there are waters on the right and they will come on by Yes I know that my time's a river close to a dry The days still in light Close to the dark of night But I hope that I'm far from seeing Tangerine was dat. Aan de telefoon heb ik Willem Hietbrink. Willem, nacht. Goedenavond, nacht. Berend Willem Hietbrink is aan de lijn. Kijk, dat is, dat is een prachtige naam. Jaar geleden omdat ik veel in het buitenland zit. Oké, okay, jaren geleden bedoelt u dat u gebeld heeft? Of? Ja, dat ik weer eens op de radio ben, ja. Oh, nou, gefeliciteerd met Want uw... Ik ben veel in het buitenland. In 2008 werd ik overvallen door vijf mensen van de vliegende... vliegende ...voorrechtpolitie. En maar recht naar Sittard... ...en dan had ik geen kaartje. En dan kon ik ook geen, kon ook geen uitstel van betaling krijgen... ...want die mensen moeten... ...iedereen die geen kaartje heeft... ...meteen een procesverbaal maken af. Ja. Ik kreeg een procesverbaal... ...ging voor 1,50 euro. Ik enfin, kreeg een procesverbaal... ...voorkomen in 2009 voor de rechtbank... ...800 euro boete... ...of 14 dagen zitten... Ging gewoon geboord naar Sertoghe Bos in 2010. Ja, bleef 800 euro. Want ik vroeg een taakstraf. En toen zei je: Daar bent u te oud voor. Ik ben 70 jaar nu. Bent u te oud voor, kreeg ik geen taakstraf. Want als je in de gevangenis komt. in Nederland, vandaag ja. de dag. dan wordt je pensioen stopgezet. Maar wacht, wacht even hoor, meneer Hiebrink. U kreeg, u kreeg een boete van 800 euro. Waarvoor nou precies opgelegd? Want niet voor zwart rijden? Geen treinkaartje. Geen treinkaartje. Nee, maar dat kost toch geen 800 euro? Nee, dat krijg je, omdat ik een strafblad heb. Ik heb een strafblad. Iedereen die een strafblad heeft, ja, en vooral na je, na je pensioen, heeft daarmee te maken zijn hele leven. De, de, de straf begint eigenlijk als je uit de gevangenis komt. Je krijgt geen werk meer. Ik ben daar heel open in, hè. Ik heb mijn hele leven last gehad, omdat ik dus omdat ik dus uh, ja, uh, uh, uh, uh, nationale ongehoorzaamheid pleeg. En wat heeft u dan, uh, dan uh, precies gedaan? Wat staat er op uw strafblad? Lilsplas... Uh, de middelste vinger opsteken, belediging ambtenaar in functie, geen hand uitsteken. Uh, uh, ja, weet dit veel. Maar heeft u een beetje... Heeft u moeite om zich te, te beheersen dan? Want dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik denk, ja... ja nou, er, zijn, er zijn al heel veel dingen waar je tien jaar geleden geen proces voor Babel kreeg. Want de, de agenten moeten scoren. Dat weet u toch, dat ze moeten scoren. En, en het is dus zo dat als u zo'n strafblad heeft voor dat soort lichte... Nou ja, wat, hoe zal ik het noemen? Ja, hele en, lichte misdaden. Dan kost een, een, het reizen zonder treinkaartje in de trein kost dan opeens 800 euro. Werkt dat zo? Omdat ik al een strafblad heb. Het is ja. niet de eerste keer ook. Ook de eerste keer niet dat u zwart rijdt, bedoelt u? Nee, dat is niet de eerste keer. Maar waarom maar houdt u zich dan we... niet gewoon een beetje aan de regels? Ja, maar nou komt de absurditeit van het verhaal. Okay. Dus, cassatie uh, uh, aangevraagd, gaat uh, u bij de koningin, maar ondertussen verblijft u dus beroepsmatig in het buitenland. Een jaar Turkije geweest voor archeologisch onderzoek, Een jaar in, ja, in Teutjewam in Marokko. Ja. En ondertussen uh, liep dat door, had ik een advocaat aan, aan de dingen. Uh, had ook mijn zaak aan de advocaat om in de gaten te houden. Heeft hij niets goed gedaan. Nou, ik, ik weet nergens van. Hebben ze mijn uh, pensioen van vorig jaar 2012... ...maart, april, mei, juni, juli, augustus, september... ...ook september, oktober niet betaald... ...en mijn vakantiegeld niet. Omdat ik nog een straf moet uitzetten... ...weer... Nou, dat gelooft toch niemand... Nee. Nou, daardoor ben ik in de financiële problemen gekomen. Want de kosten van mijn huis lopen door, ook als ik niet thuis ben. Huur, gas, licht, water, vastrecht, weet ik veel. Ja. Dus ik kom thuis met schuld. Maar u, wat, wat, wat doet u dan? U zegt ik ben in het buitenland voor werk. Heeft u ik dan geen inkomen taalkundige. daardoor? Ik, ik, ik, ik, zit, ik, ik ben taalkundige. Ik ben een hele beroemde, wereldberoemde taalkundige. Oh, ben ik. nou excuus dat ik, ik u niet herkende. Ik, ik, ik ben autodidact en ik luister niet naar uh, media en scholen en, en dat, dat soort dingen. Ja. Kijk maar, maar op internet, Berend Willem-Hibrik, weet je precies wie ik ben, de oertaal. Ik, ik zal dus opzoeken, de de de de het eens even opzoeken, maar het onderwerp van vandaag, meneer Hibrik, dat is onderhandelen. En u, ik, ja, maar nu moet, probeert... ja? nou moet ik onderhandelen om die 9000 euro die ik niet heb gehad in 2012, om die terug te krijgen. Nou, dat, er zijn nu op een 18 instanties mee bezig, op En ik ben mijn huis uitgezet door, die, uh, door dat de huur niet meer betaald werd. Ik zie, een man van 70 jaar hebben ze dus, voor, hebben, hebben ze 4 september in Amsterdam uit het huis gezet. Ik durf het niemand te vertellen... ...maar ik, ik geef expres deze onderhandeling voor mij... ...geef het als waarschuwing aan alle luisteraars... ...dat iedereen het vandaag voor het minste en geringste uh, gesignaleerd bij de politie... ...en die niet te bereiken is, komt op een lijst en komen in dezelfde problemen die al ik nu heb. Nou. Ik ga dat wel winnen... Maar meneer, ik ben 70 jaar en moet ik dat nog allemaal meenaken? Maar waar slaapt u nu dan? Slaapt u onder de brug? Wat zegt u? Waar slaapt u nu dan? Nee, ik slaap bij het Leger Bel maar naar Heerlen. Ik slaap bij het Leger in nee, de brug. Nee, ik klok. geloof u wel hoor. Daar slaap ik. Ja. Ja. En waarom gaat u dan niet ben... gewoon even uw straf uitzitten als dat nog nodig is? Heb ik gedaan. Heb ik al gedaan toen ik terugkwam. Oké. Okay. En dan denk je, dat draaien ze terug. Maar ze draaien nu niet terug. Want die Hollandse Jodenstreken, ja, zo pra praat ik, dit, oh. 9000 euro is lekker te veel om terug te betalen. Dat is het verhaal. Ja. Ze betalen die 9000 euro niet terug. En die krijg ik wel terug. Maar wat is het doel? Oh, goh, meneer. Waarom denk je dat mensen zoveel kwaad zijn in Nederland? En... De regering pro probeert op alle. Alle manieren om geld af te pakken. En er komt een opstelter. En die zegt: Ja, met nieuwjaar. Op een nieuwjaarsreceptie. We hebben weer 50 miljoen van die criminelen. 50 miljoen k geplukt. Daar zit 9000 euro, euro voor mij bij. En ik ben geen crimineel. Brink... Het gaat om het absurde van een treinkaartje. Om daar zon zoveel gevolgen van te krijgen. Meneer Hiebrik, ik, ik, ik ga u bedanken voor uw verhaal. Ik, uh, en ik, als, ik, ja, als ik dan toch, uh, en ik, wie ben ik om een 70-jarige advies te geven... maar ik denk als u er, zich toch een klein beetje meer aan simpele dat, regels houdt... wordt uw leven een stuk eenvoudiger. Dit, dit was een straf van 2008. Ja, en als we de wet aanscherpen, de wet aanscherpen en de ja. straf dan verandert, dan telt dat niet. En okay. daar win ik die zaak ook op. Nou, maar wie ja, weet wint u het. Meneer Hiebrik, ik dank u wel. En ik wens u nog een heel prettig leven eigenlijk. Ja, maar uh, ik zou het wel krijgen hoor. Lijf maar eens op. Ja, we gaan het zien. Dank u wel in ieder geval. Uh, nou, heeft u ook uh, uh, zo'n bijzonder verhaal... en ik zal iets minder bijzonder mag ook best... over onderhandelen. Bijvoorbeeld als het over uw salaris gaat... wat ik me best kan voorstellen in deze tijden... Dat lijkt me bijvoorbeeld best wel lastig. Hè? Iedereen wordt ontslagen om je heen, er wordt overal bezuinigd. Durf je dan nog wel te onderhandelen over je salaris? Heeft u daar misschien een mooi verhaal over? Laat het dan even weten op 0800 1121 0800 1121. We gaan even luisteren naar muziek. En daarna gaan we praten ook met Brigitte van Weijen. Zij is expert op het gebied van onderhandelen. Gaat ook zeggen bijvoorbeeld hoe CDA-leider Sibram Buma het nu doet. Dat allemaal zo meteen.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 staat dat van New World Sun. Nou, als u een keer een goede bent wil zien... u kent ze misschien helemaal niet, maar ga er dan een keer heen... want ze zijn ontzettend strak live. Ze zien er uh, misschien een beetje stijfjes uit... maar hun muziek is dat absoluut niet. New World Sun. Uh, aan de telefoon heb ik Brigitte van Wij, Brigitte, goedenacht. Goedenacht. Wat fijn dat je even tijd uh, vrij wil maken voor, uh, voor ons programma. Jij bent uh, mediator, juridisch adviseuze. Wat houdt dat uh, precies in? Ja, dat klopt. Uh, nou, als mediator begeleid je partijen bij een conflict en dan uh, probeer je op een zo goed mogelijke manier tot een uh, oplossing te komen in een uh, gemeenschappelijk belang, waarbij uh, de relatie goed blijft. Ja, en gaat dat, uh, want wij bij de EO denken dan natuurlijk snel aan Bert van Leeuwen, onze eigen mediator. Gaat het ja, ook wel eens ja. om, om kroketten die, die vroeger niet uh, eerlijk betaald zijn of zijn dat toch hele ingewikkelde zaken die jij probeert nou, te sussen? Ik... Ik probeer vooral te sussen of te bemiddelen in arbeidsconflicten. En ja, dat kan er vrij serieus aan toegaan. Hè. Voor werknemers is dus het vooral in deze tijd van belang om hun banen te behouden... Mm -hmm. Uh, en het kan natuurlijk heel vervelend zijn als je een conflict met je werkgever hebt. En als uh, mediator probeer je een veilige setting te creëren. dat uh, ieder zo eerlijk mogelijk over het conflict uh, durft te praten. Ja, en merk je bijvoorbeeld dat in, in deze tijd dat werknemers het steeds moeilijker vinden om te onderhandelen, omdat ze denken: ja, ze sturen mij zo weg en voor mij tien anderen? Ja, dat, dat klopt. Uh, werknemers uh, houden vaker hun, uh, hun mond omdat ze bang zijn hun uh, baan te verliezen. Uh, maar dat kan niet altijd de juiste oplossing zijn, want uh, ja, zo kan juist het conflict escaleren. Uh, vroegtijdig uh, bespreken van uh, problemen, het is wellicht een open deur, maar uh, helpt het eerder om uh, problemen op te lossen. Maar ja, dat is wel het risico dat, dat je baas dan zegt: nou als, als we zo gaan doen dan hoef ik jou niet meer. Nee, maar daarom is, uh, ja, bij veel bedrijven is tegenwoordig ook wel mediation een uh, geaccepteerd begrip. En juist uh, een mediator is ervoor om een veilige setting uh, te creëren. Om een uh, goed gesprek aan te kunnen zonder dat het gaat escaleren. Ja, nou, dat zijn een heleboel, er zijn een heleboel technieken voor om, uh, om conflicten te bemiddelen en om te onderhandelen. Ja. Want dat is uh, daarmee ook iets waar je veel van weet. Uh, ja. als, je, als je eens even grofweg uh, de, de strategie van CDA-leider Siebrand Buma zou moeten analyseren, die nu zegt van, nou, ik wil best jullie steunen VVD en PvdA in de eerste kamer, want dat hebben jullie nodig, uh, ja. maar dan wil ik wel eigenlijk, uh, nou ja, bijna zoals de PVV in het vorige kabinet, ook heel hard aan de touwtjes trekken. Ja. Nou, daar vraag je me wat. Ik heb natuurlijk wat, wat minder verstand van het uh, politieke onderhandelen. Ja. Dat is toch weer een, een, andere, een andere tactiek. Maar ik denk op zich uh, dat het goed is van BUMA om dat te doen. Want als je buitenspel blijft staan, kan je geen uh, invloed uitoefenen. Dus op zich is dat natuurlijk wel een hele slimme tactiek om dat juist op deze manier uh, op dit moment uh, te doen. Ja, een, een beetje lef is over het algemeen zo aan te raden. Ja, zeker, zeker. Oké, okay. wij hebben eventjes drie fragmentjes gemaakt met, uh, met drie verschillende soorten onderhandelaars. Ja? En dan is de vraag of, of jij dan zou kunnen zeggen welke dan wel werkt en welke niet. Gaat dat lukken, denk Oké, okay. ja, prima. Komt het eerste fragment. Rutte 2, weg ermee. Rutte 2, weg ermee. Dat was hem al. Rutte 2, weg ermee. Dat was, uh, als ik me niet vergis, was dat Geert Wilders. Uh, ja. Nou, Je hoeft niet veel van politiek te weten... om te weten wat die man uh, gemiddeld een beetje roept. Extreme ja. teksten, hard inzetten, uh, ja. geen compromis. Is, is dat een goede manier van onderhandelen? Ja, dat is een beetje open deur. Maar ik denk dat dat inderdaad geen goede manier van uh, onderhandelen is. Hè. Uh, een goede manier van onderhandelen is juist proberen... om vanuit uh, standpunten naar uh, belangen te komen. Van wat is ieders belang? Om zo te komen tot een oplossing, een gezamenlijk gedragen oplossing. Ja. En op deze manier escaleer je alleen maar... en kom je niet met elkaar echt in gesprek. Maar open deuren, uh, geen goede tactiek. Hij heeft wel een hoop aanhang daarmee uh, vergaard. Uh, ja, maar of je wat bereikt is een tweede. Ja. Dus ver niet zoveel in ieder geval. Nee, nee volgens nou, mij niet. Nou, hebben we die snel afgehandeld. Gaan we kijken of de, of de tweede wat ingewikkelder is. Komt-ie. Okay. Mijn oproep zal zijn tegen de Partij van Arbeid. Stap uit het kabinet en ga met ons werken aan een sociaal alternatief. Ja, dat is even voor de duidelijkheid SP-leider Emiel Roemer. Die roept op aan de Partij van de Arbeid, onderdeel van de regering... Eh, samen met de VVD. Jongens, eh, stap eruit, stop die hele regering... en ga met ons werken aan een alternatief. Dus hij biedt eigenlijk een plan aan. Is, is dat een betere strategie? Uh, je, je kan een plan aanbieden. Maar wat is het belang van de PvdA om daaraan mee te doen? Hè? Ik denk dat het goed is altijd, voordat je gaat onderhandelen... om te kijken wat is iemands belang en wat is je eigen belang. Ja. Um, en om van daaruit naar een oplossing te komen. En, ja, dit is een, een vrij algemene uh, stelling waarvan ik denk van ja bereik je daarmee het resultaat. Want wat is het belang van de PvdA? Ja, hij hoopt en... daarmee aan te sluiten bij hun sociale achtergrond. Dus VVD is natuurlijk heel rechts zijn wat harder. Ja. En PvdA is socialer, net als in ieder geval zeggen zij de SP. Dus dan denken ze nou daar vinden we elkaar. Kom, uh, ga weg bij die Rutte en uh, join de sociale club. Laten wij ja, het samen maar, doen. Maar wat is het belang van de PvdA om uit het uh, kabinet uh, te stappen, stappen? Een sociale regering misschien wel. Ja, en bereik je daarmee uh, met de SP uh, de oplossing, ja. Ja, dat is inderdaad, dat, dat weet je niet. Nee. Maar hij heeft, wel, hij heeft wel een plan. Het is misschien al een stapje beter dan Geert Wilders. Het is, het is een, in ieder geval een betere manier van... Uh, het is niet zo escalerend als uh, Wilders. Het is wel uh, een hand aanbieden om een uh, dialoog aan te gaan. Ja, oké. Okay, nou, okay. Misschien uh, gaan we die stijgende trap voorzetten met fragment ah. nummer drie. En dus moeten die belastingen niet stijgen dat de salarissen niet bruto kunnen stijgen. Dat was een heel kort fragment, maar dat uh, ja. was uh, meneer Buma, Sybram Buma. Uh, we hadden het net al even over, dat, dat, is dat dan de beste manier van de drie? Ja, het is een heel kort fragment. Ik kan er te weinig van horen om daar goed over, uh, wat, wat over te zeggen. Maar um, um, eigenlijk is het inderdaad wat ik eigenlijk net al zei. Um, kijk naar iemands uh, belang. Hè? Uh, ga niet alleen maar vasthouden zitten in je eigen standpunten... Maar probeer je ook te verdiepen in wat is de belangen van de ander ja. en wat zijn mijn belangen. En uh, op die manier kan je tot een gezamenlijke oplossing komen. Ben je eigenlijk zelf ook goed in onderhandelen? Want wat je nog wel ziet bij mensen die dan ergens voor hun beroep heel goed in zijn... is dat ze het zelf uh, nog, nog best wel eens lastig vinden. Dat hoor je vaak bij bijvoorbeeld de psychologen, dat ze dat ze thuis hartstikke moeilijk hebben. Is het bij oh. mensen die verstand hebben van onderhandelen ook dat ze zelf nog niet een duppie af durven te... Nou, het is natuurlijk wel uh, van belang bij onderhandelen om uh, je emoties daarbuiten buiten te houden. Hè? Om dat los te zien van de emoties. En als je voor jezelf onderhandelt is het best wel lastig om soms de emoties uh, buiten de deuren te houden. Het ligt natuurlijk aan waar het over gaat. Als het over de verkoop van, uh, van je huis gaat bijvoorbeeld. Uh, is dat een ander verhaal? Als het bijvoorbeeld uh, een kleine onderhandeling is met, uh, met uh, de kinderen of je man of wat dan ook. Of iets anders wat je Emotioneel raakt. Ja, en kun je bijvoorbeeld aangeven waar in jouw, in jouw eigen leven je heel goed in bent als het gaat om onderhandelen? Nou, ik heb pas een paar jaar geleden ons, uh, ons huis verkocht en daarin uh, onderhandeld. En uh, dat is. Uh, vrij goed gegaan vind ik zelf. Maar ja, wat is vrij goed gegaan? Ik voor heb... 2008 of na 2008? <laughs> het was wel voor 2008, dus okay. het was wel heel makkelijker. Je, je, kon huid, uh, je kon de huid nog duur verkopen, zeg maar. <laughs> het was inderdaad in 2006, dus dat was inderdaad wat, uh, wat makkelijker. Maar wat ik denk ik, ik daarbij van belang uh, vond, is dat je het uh, op een uh, goede manier kan verkopen en toch de relatie met uh, goed houden met, uh, met de koper. Is dat belangrijk? Uh, nou, ik vind het zelf persoonlijk wel belangrijk. Je kan elkaar altijd nog een keer tegenkomen. En dat was in mijn geval toevallig wel uh, zo: uh, dat ik de koper van ons huis jaren later in een zakelijke relatie weer tegenkwam. Dus ik was blij dat ik het op die manier heb aangepakt. Ja, maar ik, ik moet zeggen: als ik, ik zit ook wel eens aan een willekeurige onderhandentafel. En dan denk ik wel eens: ja, uh, ik, ik merk dat ik nu een beetje beleefd probeer te doen. En dat ik denk: nou, ik wil die meneer ook niet te, te boos maken. Maar dan denk ik opeens, ja, zo'n man of zo'n vrouw... die zie ik toch nooit meer in mijn leven. Waarom zou ik niet gewoon heel hard zakelijk insteken... en proberen er zoveel mogelijk uit te halen? Ja, je hebt inderdaad twee manieren van, van onderhandelen. Hè. Je kan onderhandelen om te winnen. En dat is vaak... kan je dat doen bij eenmalige samenwerkingsrelaties. Het, de, koop van, of de verkoop van een auto of een huis... Dat, dat kan zo zijn dat het een eenmalige samenwerkingsrelatie is. En dan kan je er vrij hard, hard in gaan het um, brengt ook risico's met zich mee. Want zoals ik al net zei, uh, je kan elkaar ooit weer tegenkomen. En uh, bij een tweede keer zal het uh, zeker minder vlot verlopen... als je het op die manier hebt gedaan. Ja. Dus wat dat betreft... En ja, het voorbeeld wat ik gaf, de verkoop van ons eigen huis... ik kwam inderdaad later weer tegen, heel toevallig... in een zakelijke relatie. En ik was blij dat ik het op die manier had aangepakt. Ja. Um, en, hij, zodat het... en diegene baalde niet dat de hele huizenmarkt... De twee maanden daarna was ingestort. Nee, want uh, um, hij was nog steeds heel erg blij met het huis en op de manier waarop de verkoop was verlopen. Oké, okay, oké. Okay. En dat was de vrucht van, van jouw onderhandelingsstrategie. Ik denk het Het <laughs> <laughs> is altijd moeilijk om van jezelf te zeggen ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, uh, Prisit, jij, jij blijft nog even hangen als het goed is om misschien ook wat bellers uh, te, te ja. helpen die zelf met een onderhandelingsprobleempje zitten of een ervaring met jou willen delen. Uh, ja. Ik ja. Als u nou luistert en denkt: hé, hey, ik, ik vind het ook wel moeilijk om mijn huis bijvoorbeeld in deze tijd te verkopen. Want gaat die huizenmarkt nou weer, he, wordt dat weer allemaal wat beter? Is het nu het moment om, om je huis te verkopen of juist niet? Of heeft u onderhandelingen over uw salaris lopen? He, arbeidsconflicten, daar is ze extreem gespecialiseerd En Laat het dan even weten via 0800 1121 0800 1121 of via nacht.eo.nl. U kunt ook nog reageren via Twitter met hashtag Dit Is Nacht. Dat doen uh, sommige mensen. Zie ik hier op mijn schermpje. Zoals Steun Pupmans Altijd Trouw Volgen en ook Hemmo de Vries. Leuk dat jullie, uh, jullie meeluisteren. Op welke manier onderhandelt u? Laat het ons weten. Dan praten we er zometeen over verder naar Amy Stewart. Vrienden, daar zingt ze over, uh, die Amy Stewart. Uh, we hebben het over onderhandelen vannacht, dat doen we met u als luisteraar. Dus laat vooral uw onderhandelingsverhaal, probleem, situatie weten via 0800-1121. En we hebben het erover met Brigitte van Weijen. Zij is uh, mediator en zij uh, vertelde net al eventjes over, uh, over wat uh, een goede tactiek is. Bijvoorbeeld voor, uh, voor meneer uh, Wilders, voor meneer Roemer, voor meneer Buma... Maar ja, als we het even heel, heel concreet en wat breder trekken naar de Nederlandse samenleving. Hoe goed precies zijn wij eigenlijk als Nederlanders in onderhandelen? Ja, ik denk dat wij daar eerlijk gezegd wel vrij goed in zijn. We kennen natuurlijk het beroemde poldermodel. Het polderen, daar zijn we niet voor niets heel bekend om geworden. Ja. Uh, um, en zelfs in Amerika spreekt men daarover. Dus uh, op zich, maar het is natuurlijk de vraag wat zie je als goede onderhandelaar. Um, maar polderen is dus onderhandelen om het beste resultaat te bereiken... en wel de relatie goed te houden. Maar wat, wat is dat dan concreet waar wij beter in zijn dan de Duitsers... of de Fransen of de, of de Amerikanen? Want die, die willen toch ook het beste resultaat behalen? Um, ja, maar um, die letten misschien minder op de relatie. He, ik, ik heb natuurlijk niet in, in Duitsland of wat dan ook onderhandeld. Ik doe dat puur in Nederland. Um, maar toch, om uh, de, de relatie goed houden is denk ik wel een van de basis van uh, goed onderhandelen. Ja. Uh, met elkaar in gesprek gaan, dus zaak niet laten escaleren. Uh, uh, niet het onderste uit de kant willen, maar toch uh, kijken naar een gezamenlijk gedragen oplossing. En is dat dan nog anders in bijvoorbeeld de Randstad dan in het oosten van Nederland, waar mensen misschien... Uh, ja... Hoe zal ik het nee. zeggen? Nou, anders zijn. Ja, in de, in de Randstad uh, is men over het algemeen... maar dus wel heel vergealgemeniseerd. Uh, wat mondiger dan, uh, dan daarbuiten. Um, maar ja, ik heb zowel ervaring als uh, de Randstad als daarbuiten. En het valt wel mee, het verschil. Ja, het valt wel mee. Oké. Okay. Ja. Um, wat zijn de meest voorkomende fouten aan de onderhandelingstafel? Uh, nou, de meeste. De gemaakte fouten is dat men vooral in, elk, in standpunten wil blijven uh, hangen. En uh, dat het een soort uitwisselen van standpunten is. En dat men uh, van daaruit uh, compromissen probeert te sluiten. Uh, misschien is het wel leuk om je klein iets te vertellen over uh, de onderhandelen volgens de Harvard-methode. Zonder het al te ingewikkeld uh, te maken. Harvard, -te uh, de beroemde universiteit? Ja, klopt inderdaad. En nou, ja, Die heeft vier uitgangspunten voor uh, uh, onderhandelen. En het eerste is van scheid de mensen van het probleem. Uh, concentreer je vooral op belangen en niet op posities. Uh, creëer mogelijkheden, en dat is een hele belangrijke. Probeer de taart te vergroten, welke onderdelen er zijn. En dan creëer je meer mogelijkheden. Ja. En uh, het resultaat moet gebaseerd zijn op een objectieve norm... wat voor iedereen dus acceptabel uh, is. Oké, okay. en als je die uitgangspunten een beetje in je achterhoofd houdt... Dan, uh, dan rolt er vast wat goeds van tafel. Ja, zeker. Uh, ik ken iedereen, kent misschien wel het voorbeeld van uh, uh, het verhaal van de sinaasappels verdelen. Ik weet niet of je het zelf uh, kent. Nee. Maar uh, geef, geef mensen een kilo sinaasappels en uh, verdeel het. Nou, en als je zomaar aan het uh, verdelen gaat uh, slaan... kan het zo zijn dat ieder met uh, vijf ons uh, sinaasappels uh, wegkomt. Of de een misschien met vier en de ander met zes als de ene, die iets beter doet dan de ander. Maar als je gaat vragen van, ja, maar waarvoor heb je die sinaasappels eigenlijk nodig... Dan kom je er misschien achter dat de een het vruchtvlees nodig heeft en de ander de schil. Nou, en dan kan de ene er dus al het uh, vruchtvlees nemen en de ander de schil. En dan bereik je een beter onderhandelingsresultaat ja. dan puur gewoon check, compromis sluiten. En dan is de les let op elkaars belangen, want dan kan er misschien wel een mooie win-win uitkomen. Ja, of iets. zeker, zeker. Okay. Ja. We hebben hier in de studio, die, die hoort u pas uh, later al een, een, een, een singer songwriter Dat is Mickey Zomerdijk met haar uh, halve hele band. Uh, Mickey, als je even aan. Uh, oh, Mickey is met de geluidsman aan het praten. Als je eens even aan. Uh, kun je even aan tafel komen zitten, dan kunnen we je horen. Ik vraag me namelijk af, want als artiest, dan zul je ook wel een heleboel moeten onderhandelen. Want je bent dan singer-songwriter. Nou, je bent nog aan het studeren volgens mij. Ja. Uh, maar hoe gaat dat precies als jij uh, als je ergens gaat optreden? Hoe, hoe, hoe doe je dat, die onderhandelingen over gewoon ordinair geld? Ja, dat blijft altijd wel een ding. Ik heb uh, gisteren net weer een optreden afgezegd, omdat het gewoon. Ja, niet in verhouding staat met wat je kan, zeg maar. Dat klinkt misschien nu heel raar, maar ja, soms doe je optredens voor niks, omdat je gewoon daar zelf uh, profijt van hebt. Mm -hmm. Maar andere dingetjes, zoals in kroegen spelen of ja, wat, wat nog meer in poppodia, weet je wel. De ene band krijgt dan wel dat bedrag en het andere niet. En dan vraag je je toch af hoe dat kan. En ik vind het nogal lastig om, vooral met geld, om het daar dan over te hebben, zeg maar. Ja, omdat je wil dan toch misschien graag spelen. Maar wat, ja. wat gebruiken zij dan als argument om, om jou niet of heel weinig te betalen? Um, nou ja, dat ze zelf niet zoveel verdienen in een kleine kroeg bijvoorbeeld. Of um, ze kennen je nog niet. Ik bedoel, ja, weet je wel, je, bent, je staat nog onderaan. Kijk, als je nou een, uh, weet ik veel, heel langer bent of zo... dan heb je meteen ook een heel managementteam erachter. En omdat wij het nog allemaal zelf moeten doen en zelf moeten uitzoeken... is dat gewoon, ja... Voor die mensen denken ze, ja, wie ben jij? Misschien is dit wel heel slecht en heb ik er niks aan. en maar neem jij er mensen er geen, mee? En... Zijn er geen richtprijzen daarvoor? Voor gewoon, wat is het, wat is het basisbedrag voor een optreden? Of... Nou ja, kijk, dat verschilt natuurlijk per persoon, omdat we het allemaal zelf doen. En um, ja, als je met een band komt en je hebt nog geen managementteam, dan staat er eigenlijk niks vast. Nee. Want dan. Het ene kroegje, daar wil jij meer voor hebben dan het andere. Of hoe langer jij speelt. Of als je buiten speelt. Maar het dat is, het allemaal, ja. is wel waar je, je geld vandaan moet halen, ja. toch? Nu als artiest. Niet meer van de, van de downloads en de cd's, maar van de optredens. Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel heel erg. Dat en, is dan uh, behoorlijk lastig. Ja, het is ook lastig. Maar leuk vooral beroep. omdat... Om, <laughs> ja, ik vind het heel leuk. Maar, Kun je niet uh, te veel ontmoedigen? Maar... Nee. <laughs> nee, maar het blijft, het blijft gewoon een lastig verhaal. Ook omdat ik, wat ik net zei, ja, je begint net eigenlijk... Maar heb je dan bijvoorbeeld gewoon een bijbaan? Om, om toch aan wat vaste inkomen te... Uh, ja, ik geef sowieso ook muzieklessen. Oh ja. dat, is dan, dat staat dan vast. Um, wat nog meer? Uh, pff, ja, ik, uh, ik pas dan op een meisje die dan ook door muziek... Um, beter kan leren en beter kan ontspannen en beter ja, functioneert zeg maar, in de samenleving. Dus ik doe wel bijbaantjes, maar dat heeft allemaal wel met muziek te maken. ja Brigitte, als jij naar nou luistert, en het is misschien lastig hoor, om, om daar een concreet advies voor te geven... maar stel nou Mickey die zit bij, uh, bij een kroeg en, uh, en dan gaat ze spelen en dan zegt ze... nou weet je, 10 euro mag je blij zijn. <laughs> wat, wat, wat is dan een goede manier om er toch wat meer uit te slepen? Ja, probeer de taart te vergroten, zoals al net gezegd. Want geld is één ding, maar er zijn misschien ook andere belangen die spelen. Uh, welke onderdelen zijn allemaal van belang? Uh, concentreer niet alleen op het geld, maar er zijn misschien ook andere aspecten van belang. Zoals? Ik kan ze even niet verzinnen. Ik zit niet zo in de muziekwereld. Maar nee. eh, dat is juist door door, door te vragen... Eh, kom je daar eh, achter. Van, eh, waarom eh, wil iemand jou graag hebben spelen? Of waarom wil iemand graag eh, muziek hebben? Eh? Ben jij juist eh, van belang? En eh, eh, Op die manier kan je proberen... Eh, eh, door de taart te vergroten... maar ook naar de belangen te vragen van de ander... Eh, ja, wat, wat meer ruimte te creëren. Ja, en wat meer geld te verdienen, want daar gaat het natuurlijk om. Ja, want wat, wat, ja. is, is, is de reden dat mensen bij jou aankloppen, Brigitte... is, is dat vaak om ergens uh, meer salaris of meer geld uit te krijgen... of gaat het echt om, om conflicten? Ja, voor mij, bij mij, bij mediation gaat het vooral om uh, conflicten. Uh, ja, en die om gaan om geld of juist om andere dingen? We kunnen op heel veel verschillende dingen gaan. Uh, bijvoorbeeld ook bij ziekte reintegratie zie je vaker conflicten ontstaan. Uh, dat iemand graag aan het werk wil, maar dat een werkgever niet zit. zit omdat iemand een uh, langdurig ziektepatroon kent. Uh, nou, hoe ga je zo'n reintegratie in, uh, inzetten? Uh, dat is een vaak voorkomend probleem. Maar hmm. ook gewoon een hoogoplopende ruzie. En, uh, niet, niet alles is uh, onderhandelbaar, niet alles is oplosbaar. Hè. Een extreem geëscaleerd conflict is uh, niet, uh, niet oplos oplosbaar. Maar en adv ook, wat adviseer jij dan als mediator op zo'n moment? Nou, je moet. Uh, wat, wat ik altijd doe, is eerst even contact hebben met uh, mensen. Om te kijken hoe uh, geëscaleerd is een zaak. En als het uh, te erg geëscaleerd is, ja, dan, dan valt er misschien ook wel. Uh, ...niks meer te onderhandelen of niks meer te bereiken. Ja. Um, en dan wordt het gewoon uh, verhaal van uh, advocaten. Ja. Um, maar dan moet het wel heel erg uh, geëscaleerd uh, zijn. Ik uh, probeer toch altijd nog wel uh, wat, uh, wat te bereiken. Een andere uh, situatie waarin eigenlijk niet te onderhandelen valt... ...zijn principe kwesties. Hè? Over principes valt uh, moeilijk te onderhandelen. Principes dus wij... zoals... Uh, ja, wat, wat, wat echt van, van je basis uh, uitgaat, hè? Uh, principes uh, van uh, wat je wat, over goed en kwaad... Hè? Wat, wat mensen over geloof of, of dat soort dingen, dat valt moeilijk te onderhandelen. Nou, hoe is dat gerelateerd aan, aan, aan arbeid dan? Gaat het over werk op zondag of, of dat soort uh, dingen? Nou ja, werk op zondag, daar, daar valt misschien nog wel wat een, een mouw uh, aan te passen... Um, maar uh, andere principes uh, over omgangsvormen bijvoorbeeld. Uh, oh ja, of over wat je draagt? Uh, ja, ja daar zou je misschien ook nog wel over kunnen praten. Maar als de mensen, daar meningen daarover zo verdeeld zijn, uh, ja, dan wordt het lastig. Ja, word jij niet uh, stiekem wel eens ingeschakeld door jouw familie als toch een soort bed van leven mediator? Dat ze zeggen, nou wij komen er met elkaar niet uit. Brigitte, los jij het even op? Je bent daar goed in. Uh, nee, gelukkig niet. En dat zal ik me ook wel voor uh, behoeden. Want ik ja? denk dat je dat goed, uh, goed moet scheiden. Ja, want daar komen dan toch ook weer je eigen emoties wellicht bij kijken. En dan kan je als uh, mediator geen goede rol meer inspelen. Maar dan spelen toch dezelfde uitgangspunten en, en principes een, een belangrijke rol... om tot het goed ja. einde te brengen? Ja, zeker. Maar een belangrijk principe is ook van uh, emoties loszien van de inhoud. En uh, je moet ook als mediator zelf wel weten... wanneer je op welk moment je het zelf wel en niet uh, kan. Oké. Okay. En als, uh, als er persoonlijke emoties bij komt, uh, komen kijken... dan wordt het voor jou lastig? Dan wordt het lastig, inderdaad. Ja, dan is het misschien uh, wat moeilijker. We gaan zo nog even verder praten uh, met jou en uh, misschien ook wel met Mickey... en uh, misschien ook nog wel met u als luisteraar. Um, um, bel vooral eventjes naar 0801121 als u uh, aan het onderhandelen bent... Uh, uh, weet ik het erover. Misschien bent u wel met de vakbond het onderhandelen over uw pensioen. Ik weet het allemaal niet waar u mee bezig bent. Laat het ons weten. Dan uh, praten we zo misschien met elkaar. Maar eerst gaan we luisteren naar Sting.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 Never in my life for more alone than I do now. For I claim dominions over all I see. It means nothing to me. no victories in all our histories without love. Stone stoned from Jerusalem. Walked a lonely mile in the moonlight, where a million stars were shining. My heart was lost on a distant planet, and whirled around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. Het Is de nacht, is de nacht. Metren ze klaar, met rennen ze klaar, met hem ze klaar.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 And sleeping when the world could crumble So just sit back and please enjoy a ride Wouter Hamel was dat met Breezy. Hij is uh, lekker bezig. Wouter Hamel toert door de hele wereld. Dat heb je soms met die Nederlandse artiesten. Dan hoor je opeens dat ze toeren in Japan en Korea. En uh, uh, je weet nooit precies hoe ze daar aan het komen. En, en uh, hoe die mensen aan die muziek uh, geraken. Maar uh, ze doen het toch ergens iets heel goed. Want als je dat als artiest voor elkaar krijgt. En dan krijg ik kijk ook even met een schuil aan de Mickey toeren in Zuid-Korea. Knikken? Ja, dat zou ze ook wel leuk vinden. Nou, Als er een Zuid-Koreaan luistert of een Japaner... U mag bellen. 0800 1121, Dan kan ik u gratis doorverbinden met uh, Mickey. Uh, Zometeen kunt u horen wat ze u dan uh, te brengen heeft. We hebben, als het goed is... Uh, een, nee, oh, we hebben nog niet een... Uh, ik dacht even dat we een bellen hadden over het onderwerp. Maar die hebben we nog niet. Um, uh, Brigitte, ben je er nog? Ja, ja, ik ben er nog. Ben je wel eens vaker uh, wakker? Zo om, uh, om vijf voor drie? Nee, nooit. Ik ben eerlijk gezegd meer een ochtendmensen dan een avondmens. Echt waar? Dus dit is zwaar voor jou? Ja, dit is heel zwaar voor mij. <laughs> het, het, het is ook nooit dat je wakker ligt van een conflict? Nee, eigenlijk gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Nee. Werk en privé goed gescheiden. Ja, ja, ja. Nou, dat is ook nog wel eens een uitdaging. Uh, het, is, uh, het is vier minuutjes voor drie. Uh, we gaan het onderwerp bijna... Uh, ik kan eigenlijk concluderen, de luisteraar die... Uh, nou, misschien hebben ze wel... Ik denk wel dat ze veel gehad hebben aan jouw tips... maar het lijkt alsof ze zelf niet zo hard aan het onderhandelen zijn. Nee, wellicht uh, is, is dat niet de tijd voor op dit moment. Ze okay. is me toch uh, vooral uh, bang. en uh, Ik weet het niet. Ik kan er ook alleen maar naar gissen. Nee. Nou, we hebben wel uh, uh, Cora. Die belt zojuist even op. Cora, goedenacht. nacht. Uh, ja? Uh, ja, u bent uh, nu live in de uitzending. Nou, uh, uh, ik, ben, uh, ik ben een soort, noem ik mezelf, een soort... Uh, uh, hoe noem je dat? Iemand uh, die aan de bel trekt... betreffende iets wat niemand anders doet. Een klokkenluider. Juist, ja. Een kloppenluider van Grotebroek of van uh, Stedenbroek is de overkoepelende gemeente. En, en waar luidt u dan? Uh, waar heeft u onlangs nog de klok uh, voor geluid? Ja, uh, uh, de, vorige de hele week. Uh, ik vind een soort vervuiling in de vorm van kleine zwarte deeltjes. En ik woon hier pas uh, een aantal maanden. Ik kom uit Amsterdam. En ik heb het dus vastgesteld ja. uh, dat ik zei uh, op de vloer, op het aanrecht... Uh, op de keukenvloer, op mijn bed. En dat is niet elke dag even erg, maar ik zie het wel telkens weer. En er, ik denk, er komt wat... iets uit de lucht. Ja, er komt iets uit de lucht. En u bent hier dan die persoon die dan naar de gemeente stapt en zegt... Uh, luister uh, eens lieve mensen, er is wat aan de hand. Nee, ik heb uh, diverse kanten uh, opgebeld naar Milieuorganisatie. Uh, en die zeiden tegen mij, u moet het ook aan uw gemeente melden. Dat heb ik dus ook gedaan. En nu ben ik dan zover dat uh, iemand van een week bij me van de gemeente uh, op bezoek komt. Oké. Okay. En dan moet ik ook die deeltjes die ik heb verzameld op een wit papier uh, laten zien. En, en ik, ik weet al veel meer. Ik weet al van anderen, van een mevrouw die inhaakte op mijn bericht op de radio, de allereerste keer. Die zei, oh mevrouw, maar dat weten we al jaren dat het een vervuiling is van de fabrieken in het uh, noorden van uh, hier uh, West-Friesland. Uh, ja. Ook eentje in uh, Wijk en Zee. Daar is ook een fabriek met die lange pijpen uitstoot. Uh, dat die uh, vervuiling er is. Ja, nou dan, en... uh, dan zullen ze u dankbaar zijn, want dan krijgt u er nu eindelijk uh, nee. aandacht voor. Ja. ja, ik ben een klokkenluider, maar ik, uh, ik vind het zo belangrijk dat ik me niet stilhoud. Nee, nee. ik begrijp het. En Wat goed het van gaat... u. Nou, dat weet ik niet. Ik, uh, ik ben niks bijzonders. Ik ben alleen maar iemand die dat opviel. En dat ik denk, wat raar is dat. Ja, begrijp ik. Ik, uh, en... ik zou zeggen, Cora, uh, veel succes ermee. Ik hoop dat als diegene van de gemeente langskomt, dat er iets ja. aan gedaan wordt. En uh, uh, nou, leuk dat, dat, dat u luistert. Ik denk dat het heel precair wordt, want het is natuurlijk een, een soort... Een uh, uh, uh, uh, zaak van geld ja. van fabrieken die uitstoot hebben. Ja. En ja. dat is ook bewezen. Iemand heeft me dat ook verteld. Die woont daar en die zei dat ze dat al lang weten. Ja. Uh, maar dat er uh, verder. Er is niemand die het verder door Oké okay. ik, ik, ik moet afsluiten, want het nieuws komt eraan. You. En dat is altijd uh, heel stipt op radio 1. Bedankt voor ja, uw ja. verhaal. Okay. En dan uh, ga, ik, ga ik ook Brigitte van Weijen bedanken. Uh, je kunt uh, naar bed nu. Slaap lekker. Oké, okay, dankjewel. <laughs> da dank voor jouw tips over het onderhandelen. Erg nuttig. Uh, denk altijd om de goede relaties. En uh, toon zeker ook een beetje lef. Dat is uh, wat ik er in ieder geval van onthoud. Straks na het, uh, na het uren van uh, drieën gaan we het hebben over de paus. Wat vindt u van die nieuwe paus? Is dat een uh, goede man of juist niet? U kunt het ons straks laten weten. Maar eerst gaan we er even uit voor de korte nieuwsoverzichten. Die u altijd op het hele uur kunt luisteren op Radio 1. Zometeen dus de paus. Niet zelf dan, hè? maar we gaan het er wel over hebben.